met het NOS Journaal. Bij de brand van... ...ze hebben geen brandvonden opgelopen. Vanochtend brak in verpleeghuis de Geins Hof brand uit op het dak van het zorgcentrum... ...en waren op dat moment renovatiewerkzaamheden aan de gang. Alle 150 bewoners moesten worden geëvacueerd. 40 mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht... ...en nu blijkt dat 9 van hen ernstige gezondheidsproblemen hebben. Voor de bewoners van het verpleeghuis in Nieuwegein... ...is voorlopig alternatieve opvang geregeld. Het treinverkeer rond Wesp wordt langzaam hervat. Sinds vanochtend reden er geen treinen door een sein- en wisselstoring die maar moeizaam kon worden verholpen. Op dit moment beginnen er weer treinen te rijden tussen Amsterdam Centraal en Almere en Wesp. Tussen Schiphol en Wesp is het treinverkeer naar verwachting pas na de avondspit hersteld. De Syrische president Assad wil over een kleine twee weken met de oppositie gaan praten. Op 10 juli begint de nationale dialoog die Assad eerder heeft aangekondigd, zo meldt het staatspersbureau. Er zal worden gesproken over aanpassing van de grondwet, onder meer over het artikel dat de baatpartij van Assad het in het centrum van de macht plaatst. Hoe serieus de aankondiging moet worden genomen is niet duidelijk. Assad heeft de afgelopen maanden de protesten tegen zijn regime met geweld de kop ingedrukt. Op Wimbledon is de titelverdedigster bij de vrouwen Serena Williams uitgeschakeld. Ze verloor in de vierde ronde van de Française Marion Bartoli. Het werd 6-3 en 7-6. Serena Williams was op Wimbledon als zevende geplaatst. Door blessures heeft ze bijna een jaar aan de kant gestaan. Het weer zonnig en warm met maximaal van 27 graden op de Wadden... tot ruim 30 graden in het zuidoosten van het land. Morgen opnieuw tropisch warm, maar later op de dag stevige onweersbuien. Na morgen... Vanaf woensdag aanmerkelijk koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 92 kilometer file, normale maandagavondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwouderij Rijndijk 6. A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Buiten 5 kilometer. Na een aanrijding is daar de linker dicht. A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koenten 4. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 4 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft Zuid en Knopend Kleinpolderplein 6 en 15 maasvlakte Rotterdam tussen Afrit-Brieden en Spijkenissen 5 km aan 15 Europort Rotterdam tussen Hoogvliet en, en Vaanplein 6, verder op de A15 richting Gorkem tussen Hendrik Ilou Ambacht en Hardingsveld Giesendam langzaam rijden over 13 km. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee Zandvoort, Zomerhits. Zandvoort, Zomerhits. Dit is de zomer van Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. nu de Zandvoort.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 Dat is It's like striking gold Catching up Fue la herida Ayer tú eriste la vida mía. Oh! Que grande fue la herida. No me digas mentiras, no me digas di mentiras. No, no me digas di mentiras. No, me diga mentira. no, me diga, no, no me digas, no me digas Si tú no me quieres, dime lo que sientes. Hey! Pero dímelo de frente. Si tú no me quieres, dime lo que sientes. Hey! Pero dímelo de frente. que a mí lo que me derrabia es eso. De hey! no saber lo que siento. ZANG no.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 Maar ah, sí, para ti, es para ti, no me, tía, no me digas mentira, mentiras, No, no, yo ya no te doy mal de sto amor No, no, no, yo ya no te doy más de sto amor No, no, no, yo ya no te doy mal de sto amor. No, no. No, no. No amor Si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de sto Mentira, mentira oh. Todo lo tuyo es mentira Y si tú me pagas con eso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 I like your 106.9 FM. Ik weet